Veertien Nieuws podcast. Het is voor mij wat vreemd aanbellen aan die bungalow in het Pajottenland waar Frank van der Linde woont. Vorig jaar heb ik hier alles aangebeld voor een aflevering van het Creatieve Lab met zijn ex-regisseur Kat Steppen. Sindsdien heeft Frank van der Linde zijn scheidingspijn uitgezongen, een hele CD lang. Niemand heeft ooit zo mooi, ik dacht aan een vrouw, gezegd. Maar Frank van der Linden ligt niet in de lappemand. Redelijk gelijkmoedig, omschrijft de frontman van de mens zichzelf in deze nieuwe aflevering van het Creatieve Lab. Frank van der Linden, dank dat we in uw creatief lab welkom zijn. Um, wat we met het creatief lab doen, is uh, we, we proberen een beetje een, een standaard dag van u te overlopen. Wanneer sta je op? Ik sta meestal op om zeven uur s ochtends. Klinkt heel stipt. Dat is voor de kinderen, <laughs> ja. Maar echt uitslapen in, in de weken dat ik mijn kinderen niet heb, ja, dat kan ik zelfs niet. Nee? Dus meestal ben ik tegen acht uur wel wakker, ja. En hoe begint de dag dan? Schoorvoetend begint de dag. Um, ik heb geen vaste dagindeling. Ik heb ook geen vast patroon van uh, om negen uur moet ik beginnen creëren of zoiets. Ja, mijn beroep laat dat toe, denk ik. Een beetje schrijven, dat is iets wat je kan tussendoor doen. Vaak is het tussendoor. Vaak is het zelfs beter als het tussendoor is, vind ik zelf. Voor mij werkt dat zo. Uh, omdat uh, toevalligheden een rol kunnen spelen. Dat je gewoon een idee krijgt. En vaak komt dat uh, ongelegen. Als je in de auto zit en je hebt niks om op te schrijven. Uh, ja, of als je net moet vertrekken. Mijn grote specialiteit is, is uh, overal te laat arriveren. Gewoon omdat ik meestal mijn gitaar net op dat ik echt moet vertrekken en dan wil ik dat toch snel nog vastleggen en uh, dan verlies je al snel vijftien uh, minuten. Uh, maar zo, ja, nee, een vaste dagindeling heb ik niet en ik zou dat graag hebben en ik streef daar al twintig jaar naar, maar dat lukt me gewoon niet. Dus blijkbaar is dit de manier waarop het werkt. Ja, je zegt, je streeft ernaar, um, dus denk je toch dat het zou kunnen werken met wat meer structuur? Ja, ik zou graag wat uh, productiever zijn. Mm. Hoewel? <laughs> ik vraag het mij af. Als je, als je de hele tijd bezig bent, hè, je hebt, je hebt uh, uh, songschrijvers die er een punt van maken om elke dag een liedje te schrijven, dan word je toch een beetje bang dat je elke dag hetzelfde liedje schrijft. Um. Is het niet Nick Cave die van 9 tot 5 werkt? Ja, er zijn nog wel artiesten die, die zich uh, kunnen een uh, kantoor permitteren, eigenlijk. Dat is wel handig. En zo'n kantoor van een songschrijver is eigenlijk... Ja, dat is een uh, van de belasting aftrekbare mancave eigenlijk. Hè. Dat is gewoon iets waar je naartoe gaat om gerust gelaten te worden. Die Cave is een heel productieve schrijver, maar ik denk niet dat hij van 9 tot 5 echt bezig is. Ja, misschien wel. Maar die zit dan toch ook wel naar zijn vriendinnen te bellen en, en ja, gewoon wat te prutsen, denk ik. En ja, dat prutsen is op zich niet, niet, niet slecht, want voor mij is, is uh, liedjes maken ook vaak echt prutswerk. Of het begin bij prutswerk. Waar je, het meest, waar je bij het meest plezier kan mee doen is, is een, uh, een vrije avond. Dat ik gewoon dan begin ik op YouTube te surfen naar uh, muziek. Muziek die ik goed vind. Die probeer ik dan na te spelen. En vaak komt daar dan een liedje uit. Niet dat er dan een imitatie is of zelfs maar geïnspireerd specifiek door die muziek die ik bekijk. Maar gewoon dan... Uh, ja, dat brengt zoiets op gang. Je bent dan bezig en een paar gitaarakkoorden uh, ja, die je dan op je eigen manier verwerkt. En, en eigenlijk is dat vaak ja, prutsen, want ondertussen dingen opruimen en zo. of, of je het omkeer van opruimen, wat is dat? Eer in het chaos zetten. Dat doe ik graag. <lacht> en ik vind, dat, ik vind dat een beetje lastig om daar zo over te praten, want ja, dat reduceert soms wat je doet. Dan zeggen mensen. ja. Dan vinden ze het eigenlijk verdacht. Um, maar het is natuurlijk kunst. <laughs> nee, nee, absoluut. Is, nee, ik weet het. Niet. Het resultaat zou dat moeten zijn. Um, maar ja, waar je mij echt het meest plezier mee kan doen, is, is tijd om te prutsen. En dus de week dat je je kinderen niet hebt, is eigenlijk pure chaos? Pure chaos mm, is niet echt mijn natuurlijke manier van werken. Want. Mijn huis is tamelijk opgeruimd, maar ja, mijn dagindeling zonder kinderen is dat niet echt, inderdaad. Um, en dat leidt tot frustratie die, die negatief kan zijn, omdat ik dan toch een soort schuldgevoel heb, dat ik eigenlijk in plaats van nieuwe liedjes te maken, en soms moet je nieuwe liedjes maken, hè, als een plaat gepland is of als je samenwerkt met iemand, ja, dan vind ik aan het eind van de dag toch dat ik toch te lang de krant heb zitten lezen en, en uh, gewoon wat rondgangen en heel veel aan muziek geluisterd, want dat, dat doe ik altijd. Muziek is mijn leven. Ook terwijl ik iets anders doe, um, staat er muziek op. En dus dat schuldgevoel is er dan wel en een soort frustratie ook van, kon ik maar wat gedisciplineerder zijn. Uh, nu, aan de andere kant kan ik ook zeggen dat die frustratie ook productief kan zijn, want dat bouwt zich dan op. En uiteindelijk mond dat uit in een dag dat je, dat je dan wel eens zeven uur aan een stuk met iets kan bezig zijn, gewoon vanuit die opbouw van schuldgevoel tegenover anderen die zitten te wachten op jouw bijdrage en ook tegenover jezelf. Uh, dus op die manier werkt het wel. En dan is het natuurlijk het voordeel, het is heel eenvoudig, als je romanschrijver bent, dan moet je eigenlijk elke dag minstens drie uur op je stoel zitten om aan je bladzijde te komen, anders heb je aan het eind van het jaar geen boek. Liedjes schrijven uh, kan soms heel snel gaan. Je kan ook heel ver gaan in het daar heel lang mee bezig zijn, te blijven schaven. Maar zelfs dan is dat nooit zoveel lettertekens als... Uh, als een roman schrijven. Je kan ook rondlopen terwijl je het doet. Ik, ik ga nooit zitten om iets te schrijven. Je gaat nooit zitten om iets te schrijven? Nee. We gaan nooit meteen zitten. Nooit zitten met de bedoeling om iets te schrijven. Zo van, hier ligt mijn blad en dit is mijn ganzenveer En nu komt de inspiratie. En of ik ga iets toevoegen aan de wereld dat nog niet bestaat. Want de wereld is erop te wachten. Zo werkt het bij mij zeker niet. Ik moet vooral niet denken dat het ergens naartoe gaat. Het is een beetje in dat onbestemde, in gewoon wat ja, op gitaar dingen zoeken of wat woorden achterheen zetten, dat er voor mij iets, iets kan ontstaan, iets nieuws. Uh, anders is het allemaal een beetje te gewild zo. Dit is mijn huis, dit is de deur, je kent nu de weg, je kent nu de geur, ik weet het wel. Ja, ik, ik kan op, op, op allerlei plekken schrijven. Dat is dan ook een voordeel. Um, je zou kunnen zeggen, er is natuurlijk voor muzikanten veel opnameapparatuur. En je, je kan ook liedjes maken die eigenlijk uit de opnameapparatuur komt en, en veel muzikanten hebben een thuisstudio. Maar ik ben niet zo technisch aangelegd. Dus ik heb op een gegeven moment gekozen uh, om, om, om dat niet te doen. En, en dan niet de helft van de dag in de gebruiksaanwijzing. Te, te moeten gaan zoeken, hoe het ook weer zit. Um, in principe heb ik alleen maar een gitaar en een potloodje nodig om te schrijven. En soms zelfs geen potloodje. Want het voordeel van liedjes maken is, is dat je niet meteen alles moet opschrijven. Als je een goed idee hebt voor, voor enkele zinnen of een melodie, ja, dan kan je daar een tijdje op werken en dan onthoud je dat wel. Soms vermijd ik zelfs om, om meteen iets op te schrijven, omdat dat het vastlegt. Dan hoe onthoud je een melodie? Ja. Maar vaak kan je, je legt het idee wel vast op je telefoon. Maar als je echt mee bezig bent. Je zingt dus iets in. Ja, ja, maar als je dan echt daarop begint te werken, dan onthoud je die melodie voor het leven. Dat is gewoon zo. Als ze goed is, tenminste, dat is eigenlijk ook een goede manier om te testen of, of, of niet valabel is of het levensvatbaar is, dat je zelf de melodie kan onthouden. Mm -hmm. Want dan is, het, dan is het alsof dat iets is dat je aangereikt is. En ja, maar ik schrijf het niet op in notenschrift of zo. Uh, wat ik wel doe, is, is als het stilaan zo drie kwart van de rit gereden is, dan ga ik wel naar mijn computer en dan leg ik de tekst min of meer vast. En dan begin ik ook nog wel allerlei dingen te veranderen, maar dat gebeurt niet te vroeg. En ja, voor mezelf, ook, zoals ik al zei, dat is. Ik doe dat al zo lang, maar ik heb nog altijd niet het gevoel dat ik het kan of dat ik een goede methode heb om het te doen. Het is echt uh, een beetje all over the place. Zo, uh, blijkbaar werkt dat voor mij. Misschien moet ik ooit eens echt neerzitten en zeggen oké, okay, nu ga ik dat wat structureren en dan gewoon zien een paar maanden of het dan echt beter zou zijn of, of uh, dat ik meer zou maken. Maar tot nu toe voel ik me eigenlijk wel goed bij zo dat... Ewig waarhoofdig achter een wortel aanlopen. Ja, dat is gewoon hoe het werkt. En gelukkig kan dat in mijn medium beter dan in anderen. Zo'n zo typische zin, ik noem ze een Frank van der Linden-zin: um, Je zegt dat je me mist, dat kan, ik mis mij ook. Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet. Dat is soms iets waar je aan denkt en dan schrijf je het op. En, en dat komt dan misschien ooit in een lied terecht. Ik heb wel zo niet één opschrijfboek, maar verschillende opschrijfboekjes waar ik zo dingen opschrijf. Maar op dat moment zijn dat alleen maar vondsten. Hè? En je moet oppassen dat, het, dat, dat je liedjes geen, geen uh, stapels zijn van slimmigheden. Het moeten liedjes zijn, ze moeten werken. Maar, maar zoek goed. je naar één slimmigheid per... Liedjestekst? Ja, dus. Twee mag ook. <laughs> maar met één, ja, dat kan ik wel ergens mee komen. Ja, ik, ik probeer dat af te lezen aan, aan, aan, uh, aan songs van anderen. En zo. Mensen vragen dan zich af: wat is een goede songtekst? Ja, daar kan je heel veel over doorbomen. Een goede songtekst vertelt natuurlijk iets, maar lijkt niets te vertellen. Denk ik altijd. Ik vind dat het niet te opvallend moet zijn dat iemand iets wil neerzetten. En af en toe daar dan één ding dat er zo uitspringt, is wel goed. Dat zijn zo, vaak zijn dat een soort nepwaarheden. Uh, vanmorgen was ik nog aan het luisteren naar een liedje van Robert Forster, Australische singer, songwriter. En The truth is always whispered. Dat ik dan zeg, ah ja, dat is waar, de waarheid wordt eigenlijk altijd gefluisterd. Als je daarover nadenkt, dan zie je dat ja, als die waarheid, soms wordt de waarheid ook geroepen. Maar toch, dat staat er zo mooi in dat liedje. En dat is vast iets dat hij ergens opgeschreven heeft en dan, ja... Je well, hebt could ja, natuurlijk gebruiksliederen ook, hè, en gelegenheidsliederen. Uh, Je hebt ook het klassieke chanson en, en Misschien uh, kleinkunst van vroeger, die echt ja, dat is, uh, die titel staat daar en het onderwerp is er en daar wordt dan over verteld op min of meer welluidende wijze. Ik hou ervan, maar ik hou nog meer van dingen die iets vager zijn, soms specifiek in details, maar die breder openwaaien en op die manier voor verschillende mensen verschillende dingen kunnen betekenen. Dat is het allerleukste eigenlijk. Is dat toepasbaar op je een van je absolute klassiekers? Nooit heeft iemand zo mooi nee tegen mij gezegd? Ik hoop van wel, maar ja, alle liedjes die zo, zo blijven, die, die, uh, die krijgen wel zoiets, noem het patine, of iets dat eraan vastkleeft, dat niet met jou te maken heeft, dat niet met de maker te maken heeft. Mm. Um, als je een liedje dat je al, al, al 26 jaar speelt, zoals Irene of Dit is Mijn Huis. Ja, als je. Ik speel die nog altijd. Mm -hmm. Ik ben daar bij elkaar optreden. En, uh, en dan merk je, dan krijg je een soort prettig gevoel: dit is niet, niet helemaal meer van mij. Mm -hmm. uh, mensen luisteren dan naar dat lied, maar ze luisteren tegelijkertijd naar al die keren dat ze maar geluisterd hebben. En daar is, iets, daar is iets, zoiets rond, een soort wolk van herinneringen van hen, uh, dan op muzikaal vlak laten zo'n nummers ook toe dat je ze op verschillende manieren speelt. Dan kan je ze een tijdje een beetje in een rare versie spelen, mm -hmm. maar het toffe is, als je ze dan weer speelt, speelt, echt zoals het in de tijd op plaat vastgelegd is, dan heeft dat ook zoiets, uh, zo'n zo sprong van herkenning. Ja, dat is hopelijk prettig voor het publiek en dat is ook wel prettig voor jezelf. Uh, ik word dat nooit beu. Uh -huh. Een liedje dat bekend is te spelen. Uh, maar dan wel omdat ik mezelf dwing om, om er toch altijd toch iets in te zoeken. Uh -huh. Dat niet puur met herhaling te maken heeft. En als je thuis komt, denk dan heel even aan mij. En als je weggaat, denk dan heel even aan mij. Vanuit de diepte bekeken. Als gaan liggen de ijskast toont ooit, maar jij was niet bereikbaar voor. Kom Komt creativiteit altijd in eenzaamheid of uh, kan het ook op café? Hmm, creativiteit. Het afwerken is toch vaak liefst in eenzaamheid, maar zo het vinden van bepaalde melodieën bijvoorbeeld. Wat mij heel goed doet, is naar een andermans concert gaan kijken of repeteren en dan terugrit naar huis, heb ik vaak een idee. En dat, ik denk dat het ook te maken heeft met puur fysiek gegeven dat decibels iets losmaken in de hersens. Uh, soms ga ik naar een concert kijken van een, een, een band die in het Engels zingt en dan hoor ik, omdat ik na al die jaren werken in, in de rockfabriek ook niet echt meer zo goed hoor, dan, dan hoor ik... ja. Een tekst, blijkbaar verkeerd, en ineens heb ik dan ook een, een, Nederlands, een Nederlandse zin in mijn hoofd die daar een beetje op lijkt qua klank en dan op een of andere manier maakt dat iets los. En repeteren, ja, als we zo gejammed hebben met de mens, op de terugrit krijg ik dikwijls een idee voor een tekst. Op de terugrit? Ja. En zo ik, ik, ik geloof in, in, in, in, in wat muziek voor de tekstschrijver kan doen. Um, dat maakt iets los, omdat muziek is altijd een soort structuur uh, of een patroon. Um, en blijkbaar, ja, neurologen zullen dat wel kunnen uitleggen, uh, als er ergens een, een structuur, wat dan ook, een structuur van taal, of een structuur van muziek of van cijfers, als je wil, door die hersens gaat, dan komen er weer andere dingen vrij. en dan, dan ja. En ik alleen, dus misschien wat hoogdravender uitgelegd dan het echt is. Maar uh, ja, muziek brengt vaak woorden mee, bij mij toch. Hoe ga je om met sociale media? Dat is, die zijn al ontegenwoordig. En ik hoor van sommigen die in deze rubriek uh, gepasseerd zijn. Uh, die storen mij enorm. Die leggen mij lam, die, die nemen te veel van mijn tijd in. Ja, sociale media nemen wel veel van mijn tijd, maar opnieuw, voor mijn voor wat ik doe is dat eigenlijk niet erg maar vaak gaat het ook om gedeelde filmpjes van muziek um, mm -hmm. en daar zitten altijd inspirerende dingen bij um, ik, heb eigenlijk, ik ben eigenlijk recent echt opgehouden met mij schuldig te voelen over de tijd dat ik naar een scherm zit te kijken omdat, omdat ik merk dat er toch wel dingen van in mijn muziek terecht komen. Je zou kunnen zeggen, ja, af en toe zou, zou ik mij iets moeten opsluiten. Dat doe ik ook. Als ik iets moet afwerken, uh, ja, dan is het toch tof om even te verdwijnen. Niet lang, maar een paar uur te zeggen van, van nu ga ik ergens zitten uh, waar ik dat niet toe laat. Dat lukt dan wel. Nu, dat, dat is inderdaad een, een hedendaags probleem. Hè. Je, je, je moet dat zo zien. Uh, voor veel muzikanten is hun computer ook echt hun, hun werkstation. En voor schrijvers ook. Uh, dat was vroeger niet zo. Dat stond los van elkaar. en uh, Nu zit dat samen en moet je uh, soms toch wel opletten. Maar ik vind... Het, het, alleen het feit dat je daarmee bezig bent, van ja, ik, ik moet mezelf soms afschermen, vind ik voldoende. Dat betekent dat je... Dat beseft en ja, je moet daar ook niet te zwaarwichtig over doen of niet, niet, te, niet te flauw. Zo van ja, het belegert mij. Nou, Kom aan, doe gewoon je best. Maar als je een pop-up krijgt van een e-mail, die zal je openmaken terwijl je aan het ja, dat, dat werken staat bent. Ja, allemaal af bij mij. ja, ah, ja toch. Met, ja, die vlaggetjes die moeten vermeden <laughs> um, Hoe maakt Frank van der Linden zijn hoofd leeg? Aan de buitenkant, bedoel je? Nee, uh, dat, is al, dat is al mooi afgewerkt. Ja. Uh, hoe maak ik mijn hoofd leeg? Uh, ja, door te sporten, ja. te lopen. Um, maar dan nog voel ik niet die behoefte om mijn hoofd leeg te maken. Nee? Ik heb daar geen last van, van uh, dat er te veel in mijn hoofd zit. Nee, eigenlijk niet. Zo uitwaaien of zoiets, mm -hmm. of de natuur induiken... Ik ga best wel in de natuur, maar ik vind niet dat je in de natuur echt je hoofd leeg maakt. Zit er zitten ja. gewoon andere dingen in. Uh, dingen die je zou kunnen zeggen die harmonieuzer zijn. Maar dat is ook niet echt waar, want de natuur is geweldig chaotisch. <lacht> en, uh, absoluut niet harmonieus eigenlijk. Ja, nee, dat, dat, dat hoeft voor mij niet en dat werkt voor mij ook niet zo. Nee. Maar als je gaat sporten, dan is dat echt voor de fysieke... Om fysiek aan je lichaam te werken. Of ja, maar nu, de, tegenwoordig loop ik op een loopband en dan, dan kijk ik toch wel naar dingen. <laughs> ja, dan kijk ik Netflix leeg. En, uh, wat, wat, wat mij doet denken dat, ja, ik, ik, ik heb er echt, echt geen behoefte aan om mijn hoofd leeg te maken. Mm -hmm. uh, dus mediteren komt er al helemaal niet. Ik heb hier wel een paar boeken staan over mediteren, maar verder komt het niet. Nee. Je hebt het nog niet open gedaan. Jawel. wel. <laughs> Ik gelezen en veel in gelezen en uh, ik vraag me soms af of uh, ik ken wel wat creatieve mensen die mediteren, maar ja, het wordt dan al snel weer een methode om creatief te zijn en dat is niet de bedoeling van mediteren. Van, mediteren moet echt daar los van staan eigenlijk, vind ik. Mm -hmm. uh, dat lijkt me zelfs moeilijk als je creatief werk aan het doen bent om echt goed te mediteren, want ja, je hoofd moet dan echt leeg zijn toch? Uh, en je zou even goed kunnen zeggen dat dat uh, ja, spelen zonder doel dat dat dan weer een vorm van mediteren is. Yo, dat is niet. Je hoofd is dan wel niet helemaal leeg, maar uh, maar toch behoorlijk. Dat is een van de, de leuke dingen aan, aan instrumenten bespelen dat je al lang bespeelt, dat je gewoon even een uur, een uur twee uur weg kan zijn om te spelen en dan. Ja, dat is misschien mediteren. Een vakantie nemen, heb je daar behoefte aan om het even allemaal? Uh op een startknop mijn te is, Mijn leven is een grote vakantie. Ik, heb nooit, ik wil wel uh, steden zien en zo. En ja, natuurlijk de mensen rondom jou. En daar is dan prettig om ergens naar de zon te gaan of zo. Maar eerlijk, ik heb nooit echt zo die behoefte of die drang van nu moet ik vakantie hebben, want anders word ik gek. Nee, ik, heb, uh, ik ben blij met, met hoe mijn leven... Niet ingedeeld is. En, um, dat klinkt stom, maar ja. Zo'n vrije dag waar niets op programma staat, dat is voor mij vakantie. Ja, dat klinkt verwonderlijk hoor, want het, veel mensen zeiden bijvoorbeeld van, van je laatste soloplaat, van, van wat een getormenteerde mens. Um, maar je hebt het allemaal flink voor elkaar, hè? Tja, dat is een beetje moeilijk om dat van jezelf te zeggen. <laughs> uh. Ja, ik, ik, ben, uh, ik ben niet zonnig van natuur, maar ik ben uh, redelijk gelijkmoedig. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook wel zo is, omdat ik doe wat ik graag doe. Mm -hmm. um, dat is het. Ik kan niet zeggen dat dat het geheim is, want ik geloof niet echt in, in, in, in zo de totale therapeutische werking van muziek of zoiets. Maar als je muziek, dat is wat je doet en je doet dat graag, dan heb je geen reden tot klagen. Ik dacht aan een vrouw, zo verscheen ze bij mij. Ik dacht aan de kou, die ze wegnam bij mij. Ik dacht aan de wind, die alles verspreidt. Ze is nog een vrouw, maar niet meer van mij. Neem je makkelijk moeilijke beslissingen? Het feit dat ik nu al twintig seconden nadenk, zegt wel iets, zeker. <laughs> uh, ik neem gewoon niet gemakkelijk beslissingen. Mm -hmm. ja, ik ben een uitsteller. Uh, ik vergeet ook soms creatief... Uh, ja, alle soorten beslissingen. Ik moet ergens over nadenken, en, maar ik vergeet dan... Dat is echt tussen snalingstekens, dat ik erover moet nadenken. En dan neem ik de beslissing als ik niet anders mee kan. Ja. Dus je hebt een deadline nodig om ja, bijvoorbeeld te beslissen zeker om wel. een project te starten? Ja, zeker wel. Ik heb een deadline nodig. En soms mensen die mij met een zucht of streng bekijken, als je dan samenwerkt. Um, en die deadline die zorgt dan wel voor, voor, voor resultaat. Ja. Voor creativiteit. Voor, op zijn minst voor activiteit, ja. <laughs> uh, Heb je een levensmotto? Niet echt. Um, doe wel een zie niet om. Is dus echt nog een goedje om uit de lader te halen. Maar weet je dat er een levensmotto van jou op Wikipedia staat? Ja, dat circuleert. Ik heb dat ooit eens gezegd. Ja, spring nooit. Uh, nee, draag nooit schoenen waarmee je niet over een haag kan springen. Voilà, dat is zoiets niet. dat ik be, be, is in een interview ter plekke bedacht heb. En natuurlijk, op het internet blijft dat aan je kleven. En, ja, vaak wordt dat citaat zelfs gebruikt als zo door de aankondiger. Die dan... Zijn motto is, <lacht> Draag geen schoenen waarmee je niet over, haar, over een haag kan springen. Ja, dat is dan wel raar als je dan opkomt met toch niet zo handige schoenen dan. Uh, <lacht> Ja, er zit wel iets van waarheid in. Hè? Dat is een soort vrijheidsdrang die daaruit blijkt. En uh, ik vind dat wel, dat je jezelf niet mag uh, verlammen met, met al te gestructureerde dingen. En dan bedoel ik het niet, op, niet noodzakelijk op relationeel gebied, maar op het muzikaal gebied. En we hadden het daar net over dat, dat heel veel muzikanten. die hebben thuis een studio. En ik heb er genoeg gezien en meegemaakt met wie ik dan werkte. die dan die daar evenmin echt aanleg voor hebben, als ik, en die dan de hele tijd, in plaats van echt aan liedjes te werken, bezig waren van, ja, mijn verlichting is nu helemaal goed. Hè, nu kan ik beginnen. En het volgende was, ja, ik heb een nieuwe, een nieuwe computer en een nieuw softwareprogramma, maar ja, dat houdt dan wel in. Je neemt dan iets op en dan blokkeert ineens alles en dan moet je naar een hulplijn bellen en zo. Ja, dat zijn <lacht> dingen die je toch spullen gewoon. Die, die in de weg gaan zitten. En dat zijn dan schoenen waarmee je niet door een haag kan springen. Um, voilà. Maar nu mag dat motto stoppen. Oké. Okay, <laughs> oké. Okay. niet meer mijn motto. <laughs> we hebben de dag geopend. Laat dan ons ook uh, afsluiten. Um, wanneer eindigt de dag voor jou? Mijn dag eindigt vaak te laat. Omdat ik... Uh, ik, ik kan niet aanvaarden dat de dag stopt. Uh, en dat wordt erger met de jaren. Uh, misschien was ik vroeger meer een ochtendmens en ik ben meer een avondmens geworden, maar ik sta nog altijd vroeg op. Dus ik heb wel een, een beetje een chronisch slaaptekort, omdat, uh, ja, ik sta om zeven uur op, dus ik zou toch, eigenlijk zou ik toch tegen middernacht moeten slapen. Maar vaak is het één uur of twee uur geworden, omdat ik niet kan aanvaarden dat het stopt en het is niet dat ik zo essentiële of belangrijke dingen zit te doen in die laatste uur. Uh, Vaak kijken naar Engels voetbal. Naar Engels voetbal? Uh, ja, dat is dan... Dat is echt een, een inspiratiebron voor, uh, voor liedjesteksten. Dat zou het zo geweest zijn toen ik nog als jonge gast in, in, het, in het Engels schreef. Nee, ik, ik hou gewoon van voetbal en de manier waarop uh, dat in Engeland uh, over gesproken wordt. Dus ja, zo'n zondagavond blijf ik altijd veel te laat op omdat ik dan alles wat ik opgenomen heb van match of the day wil bekijken en, en, en ook sports late night, ook, ook Belgisch voetbal. Um, dus dat is eigenlijk tijdverlies, <laughs> nachtelijk tijdverlies, maar andere avonden zit ik ook zo, ja, een beetje op te blijven om op te blijven. En uh, soms voel ik me daar minder over, dus vandaag ben ik ook een beetje moe, maar ja, dat is eigenlijk moeilijk. Af en toe kan ik het zo goed tegen mezelf zeggen. Ga je nu gewoon om elf uur slapen? Er, is, er gaat niets mee. Je gaat de weer niet meer veranderen. Mm -hmm. In de volgende twee uren. Dat is moeilijk. Wat is het laatste wat je doet voor het licht uitgaat? Mijn wekker instellen. Hm. Om om zeven uur op te staan? Ja. ja. Oké. Okay. Frank van der Linden, dank je wel. Alsjeblieft. Je hebt nog de playlist te goed... Monteur Gunter Joosen pleit schuldig voor die ene Ludovico Einaudi-piano... Nou die de montage binnensloop. De rest komt uit de kast van Frank van der Linden. Hij zelf en zijn mens uiteraard. En verder twee keer Nick Cave. Go down to the water in begin en Queenie suit op het einde. Je kreeg ook de funky gitara van Kruang Bin te horen met Como me Quieres, De gefluisterde waarheid van Robert Forster... en de legendarische bluesman Son House... Beste zanger ooit, ziet Frank van der Linden. De begintune van het creatieve lab is Mad Rush, geleverd door Philip Glaas. Ik ben Jan Holderbeke. Graag tot een volgende of een vorige, want je vindt intussen wel enkele tientallen creatieve labben op vrtnieuws.be, op Soundcloud of op je podcast-app. Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.